Er was eens een prinses die zou gaan trouwen met een prins uit een verland. Op de dag van haar vertrek kreeg ze van haar moeder, de koningin, een prachtig paard dat Valada heette en dat kon praten. Ook gaf haar moeder haar een wit lapje katoen waarop ze drie druppels bloed uit haar eigen vinger had laten vallen. Je moet dit lapje altijd bij je dragen, lieve kind, zei ze tegen haar dochter. Het zal je beschermen op je lange reis. En aan het kamermeisje dat met de prinses mee zou reizen, vroeg ze... Zul je goed op mijn dochter passen? Maar het kamermeisje gaf geen antwoord. De prinses stopte het lapje tussen haar halsdoek en nam afscheid van haar moeder. Daarna klommen de prinses en het kamermeisje op hun paard en vertrokken naar het land waar de prins ongeduldig op zijn bruid wachtte. Aan het einde van de dag stopte de prinses bij een beek met helder water. Ze had dorst en zei tegen het kamermeisje... Wil je wat water voor me halen? Je kunt de gouden beker gebruiken die mijn moeder in jouw zadeltas heeft ingepakt. Dat doe ik niet, zei het kamermeisje hooghartig. Ik ben geen gewone dienstmeid. Als u wilt drinken, gaat u zelf water halen. En de gouden beker kunt u beter in de zadeltas laten zitten. Dan wordt hij niet vuil en hoef ik hem ook niet af te wassen. De prinses zuchtte. Ze moest nog dagenlang samen reizen met het kamermeisje. En ze voelde er niets voor ruzie met haar te maken. Dus stapte ze van haar paard en liep naar de beek. Ze ging op haar knieën zitten en schepte met een hand het koele water uit de beek. Ze dronk en zuchtte nog eens diep. Ik begrijp niet waarom het kamermeisje zo onaardig tegen me doet, zei ze in zichzelf. Opeens hoorde ze fluisteren. Als uw moeder het wist, zou haar hart breken. Het waren de drie bloeddruppels op het witte lapje katoen die dat gezegd hadden. De prinses klom weer op haar paard en de reis ging verder. De volgende dag was het prachtig weer. Toen ze smiddags bij een riviertje kwamen, zei de prinses die alweer was vergeten dat het kamermeisje zo onaardig was geweest. Wil je wat water voor me halen? Je kunt de gouden beker gebruiken die mijn moeder in jouw zadeltas heeft ingepakt. Dat doe ik niet, zei het kamermeisje hooghartig. Ik heb het u gisteren ook al gezegd. Ik ben geen gewone dienstmeid. Als u dorst hebt, gaat u zelf maar drinken aan de rivier. De prinses stapte van haar paard en liep naar het paard van haar kamermeisje om de gouden beker te pakken. Afblijven! zei het kamermeisje. Ik wil niet dat u de beker gebruikt. Dan wordt hij vuil en ik heb geen zin om hem af te wassen. De prinses liep naar het riviertje. Ze ging op haar knieën zitten en schepte wat water in haar hand. Ze dronk en zuchtte bedroefd. Waarom zou het kamermeisje toch zo onaardig tegen me doen? Ik heb haar toch niets misdaan? En de drie bloeddruppels fluisterden. Als uw moeder het wist, zou haar hart breken. De prinses boog zich nog een keer voorover om wat water uit het riviertje te scheppen. Het witte lapje met de drie druppels bloed gleed uit haar halsdoek en werd door het water van de rivier meegevoerd. De prinses had het niet gemerkt, maar het kamermeisje had het wel gezien. Die wist toen dat ze de prinses in haar macht had en dat ze met haar kon doen wat ze wilde. De prinses liep terug naar haar paard en wilde opstegen. Maar toen ze haar voet in de stijgbeugel zette, zei het kamermeisje: "Jij mag niet meer op Falada rijden. We zullen van paard ruilen." De prinses gehoorzaamde, en zelfs toen het akelige kamermeisje haar op scherpe toon beval haar prachtige jurk uit te trekken en haar gouden sieraden af te doen, kon ze niets anders doen dan gehoorzamen. Het kamermeisje gooide haar eigen jurk en hoofddoek naar de prinses. ...en trok zelf de jurk van de prinses aan. Terwijl ze de gouden centuur vastknoopte, zei ze... ...als je iemand hierover iets durft te vertellen... ...zal je er spijt van krijgen. Een paar dagen later kwamen de prinses en het kamermeisje... ...dat nu op Valada reed... ...bij het paleis van de prins aan. De prins kwam de paleistrappen afrennen... ...en hielp het kamermeisje van haar paard. Want hij dacht natuurlijk dat het kamermeisje zijn bruid was... Hij bracht haar naar binnen en stelde haar voor aan zijn vader, de koning. De koning had even daarvoor uit het raam gekeken... en gezien dat de bruid van zijn zoon vergezeld werd door een heel mooi meisje. Wie is dat meisje? vroeg de koning aan de bruid. Oh, dat is niemand, zei het valse kamermeisje. Mijn moeder heeft haar meegestuurd om onderweg voor me te zorgen. Maar het is een luie meid. Zet haar maar in de keuken aan het werk. In de keuken hebben we genoeg personeel, zei de koning. Maar ze kan de jongen die voor mijn ganzen zorgt wel helpen. Ik heb nog een verzoek, zei het valse kamermeisje. Mijn paard is wel mooi, maar het is erg onbetrouwbaar. Het heeft me onderweg een paar maal van zijn rug gegooid. Wilt u het laten afmaken? Goed, zei de koning, die de bruid van zijn zoon niet erg aardig vond. Hij kon niet begrijpen dat ze zo'n prachtig paard wilde laten afmaken. Maar de koning kon natuurlijk niet weten dat het kamermeisje bang was dat Valada, die kon praten, op een dag de waarheid zou vertellen. De koning liet Valada naar de paardenslager brengen. Maar de prinses, die buiten onder het open raam had gestaan, had alles gehoord. Ze ging naar de paardenslager en gaf hem een van de goudstukken die haar moeder in de zak van haar onderjurk had gestopt. Daar had het kamermeisje niets van geweten. De prinses vroeg aan de paardenslager of hij in ruil voor het goudstuk... het hoofd van Falada op de poort van de paleistuin wilde spijkeren. Ik houd erg veel van dat paard, zei ze. En zo kan ik hem tenminste iedere dag even zien. De paardenslager vond het wel een vreemd verzoek... maar hij wilde graag het goudstuk verdienen. De volgende dag liep de prinses met Koos, de ganzenhoeder en de ganzen onder de poort van de paleistuin door. Het hoofd van Valada hing boven de poort en de prinses zei Arme Valada, waarom moest jij dood? En het paardenhoofd antwoordde Arme prinses, hoe groot is uw nood! U, een prinses van koninklijk bloed, die nu elke dag de ganzen hoedt. Koos vond het allemaal maar heel vreemd wat hij hoorde, maar hij zei niets. Ze liepen naar de wei. De prinses maakte haar prachtige haren los en begon ze te borstelen. Koos had nog nooit zulk mooi haar gezien. Hij vroeg, mag ik een paar haren van je hebben? Nee Koos, het spijt me, zei de prinses. Dan zou ik er een paar uit mijn hoofd moeten trekken en dat doet pijn. Wel, nee, zei Koos, dat doet geen pijn. En hij greep een paar haren vast. De prinses begreep wel dat Koos haar alleen maar wilde laten schrikken. Ze zei, lieve wind, ik wil je iets vragen. Kun je Koos niet even plagen? Blaas zijn hoedje voor je uit. Straks ben ik de prins en bruid. En de wind deed wat de prinses vroeg. Hij blies het hoedje van Koos weg. Toen Koos eindelijk zijn hoedje te pakken had gekregen, had de prinses haar haren al gevlochten. Koos was een beetje boos op haar en hij zei de rest van de dag niets meer. De volgende morgen liep de prinses weer met Koos en de ganzen onder de poort van de paleistuin door. En weer zei ze, arme Falada, waarom moest jij dood? En weer antwoordde het paardenhoofd. Mijn prinses, hoe groot is uw nood U een prinses van koninklijk bloed Die nu elke dag de ganzen hoed Koos vond het allemaal heel eigenaardig Maar hij zei nog steeds niets Toen ze in de wei kwamen Maakte de prinses haar hoofddoek los En begon haar haren te borstelen Koos wilde haar opnieuw plagen En deed net of hij een paar haren uit haar hoofd wilde trekken de prinses zei vlug, lieve wind, ik wil je iets vragen, kun je Koos niet even plagen? Blaas zijn hoedje voor je uit, straks ben ik de prins en bruid. En weer blies de wind het hoedje van Koos weg. De jongen rende er weer achteraan en zo kon de prinses in alle rust haar haren borstelen. Toen Koos eindelijk zijn hoedje te pakken had gekregen, had de prinses haar haren alweer gevlochten. Koos was toen niet boos, maar wel erg nieuwsgierig. Die nieuwe ganzenhoedster is wel een heel bijzonder meisje, zei hij tegen zichzelf. S'avonds ging Koos naar de koning. Ik wil niet langer met dat nieuwe meisje de majesteit, zei hij. Waarom niet, vroeg de koning. Omdat er iets heel vreemds met haar is, zei Koos. Wat is er met haar aan de hand, vroeg de koning. Elke ochtend als we onder de poort van de paleistuin doorlopen... zegt ze tegen het paardenhoofd dat daar hangt... Arme Valada, waarom moest jij dood? En dan antwoordt het paardenhoofd... Arme prinses, hoe groot is uw nood? U een prinses van koninklijk bloed die nu elke dag de ganzen hoedt. En als we in de wijk komen, begint ze haar haren te borstelen. Ze heeft prachtig haar. Ik doe dan net of ik een paar haren uit haar hoofd wil trekken... Niet om haar pijn te doen, heus niet, maar gewoon om haar een beetje te plagen. Maar dan zegt ze vlug, lieve wind, ik wil je iets vragen, kun je koos niet even plagen? Blaas zijn hoedje voor je uit, straks ben ik de prins zijn bruid. En dan blaast de wind het hoedje van mijn hoofd en moet ik erachteraan rennen om het weer te pakken te krijgen. De koning dacht diep na, dat is een heel vreemd verhaal, zei hij. De koning zei tegen Koos dat hij de volgende dag gewoon met het meisje naar de wijn moest gaan om de ganzen te hoeden. De volgende morgen liep de prinses met Koos onder de poort van de paleistuin door. Ze zagen niet dat de koning hen volgde. De prinses zei tegen het paardenhoofd... Arme Falada, waarom moest jij dood? En het paardenhoofd antwoordde... Arme prinses, hoe groot is uw nood. U, een prinses van koninklijk bloed, die nu elke dag de ganzen hoedt. Daarna liep de koning achter de prinses en Koos aan naar de wei. De prinses maakte haar haren los en begon ze te borstelen. Koos deed net of hij een paar haren wilde uittrekken. En de koning, die zich achter een struik had verstopt, hoorde haar zeggen... Lieve wind, ik wil je iets vragen. Kun je koos niet even plagen? Blaas zijn hoedje voor je uit. Straks ben ik de prins een En de koning zag hoe de wind het hoedje wegblies en dat koos er hard achteraan moest hollen om het weer te pakken te krijgen. En toen dat eindelijk lukte, had de prinses in alle rust haar haren geborsteld en gevlochten. Toen de prinses s'avonds terug was in het paleis... bracht een lakij haar bij de koning. Die vertelde dat hij haar die dag was gevolgd. Hij vroeg haar uit te leggen waarom ze met het paardenhoofd praatte... en waarom ze koos zo plaagde. Dat kan ik u niet vertellen, majesteit, zei de prinses. Ik mag er met niemand over praten, anders gebeurt er iets heel ergs met me. Goed, zei de koning, ik begrijp dat je bang bent... Maar zal er ook iets ergs met je gebeuren als je het verhaal aan iets vertelt in plaats van aan iemand? Wat bedoelt u majesteit? vroeg de prinses. Zou je het verhaal bijvoorbeeld aan de kachel kunnen vertellen, lief franse zei de koning. De prinses keek hem blij aan en zei, er is niet gezegd dat ik het niet aan een kachel zou mogen vertellen, zei ze. Dan zou ik het maar gauw doen, zei de koning. En hij deed net of hij de kamer uitging. De prinses zag niet dat hij zich achter de grote kachel verstopte. Ze begon haar verhaal te vertellen. De koning werd steeds bozer. De bruid van zijn zoon was dus een bedriegster Toen de prinses het hele verhaal had verteld, begon ze te huilen. Opeens voelde ze dat er iemand over haar haren streek. Ze keek op. Voor haar stond de koning. Hij nam haar mee naar een van de hofdames. Geef dit meisje de mooiste kleren die je kunt vinden, zei hij. Intussen vertelde de koning alles aan zijn zoon. S'avonds liep de koning naar de eetzaal met de prinses die er prachtig uitzag. De prins werd op slag verliefd op de mooie prinses. Het valse kamermeisje herkende haar niet eens. De koning vroeg om stilte en vertelde een verhaal over een jonge vrouw die een prins had bedrogen. Wat zou jij met zo'n meisje doen? vroeg hij aan het kamermeisje. Ik zou haar in een ton stoppen en die door twee paarden over een weg met keien laten trekken. Als ze dan uit de ton kwam was ze bont en blauw, zei ze. Dat is dan precies wat er met jou zal gebeuren, zei de koning. Want jij bent het meisje dat de prins heeft bedrogen. En de echte prinses trouwde met de prins en ze leefde nog lang en gelukkig.